De pilotenstaking bij de Duitse maatschappij Lufthansa gaat de komende dag door. De piloten willen meer salaris en zijn tegen inkrimping van het personeelsbestand. Een bemiddelingspoging is mislukt. Vorige week kondigde de vakbond van de piloten een staking aan van maandag tot en met donderdag. De vakbond heeft nu gezegd dat er in ieder geval de komende dag wordt gestaakt. Een jongen van 13 zit al twee jaar in de gevangenis van Kayseri in het midden van Turkije. De Turkse jongen had twee jaar geleden 7,5 jaar celstraf gekregen omdat hij een pakje sigaret had gestolen. Hoger beroep dat meteen was aangetekend is nog altijd niet behandeld. De jongen heeft aandacht voor zijn zaak gevraagd aan de Mensenrechtencommissie van het Turkse parlement. Het weer, zwaar bewolkt, en in het westen en noorden valt nog regen of natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht naar het vriespunt. De komende dag blijft het bewolkt en regenachtig, het wordt daarbij een graad of vijf. Dit was het NOS. Ooit... Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM met, met, met nu de nacht. Aan het Nederlandsje te pesten en zagen vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Ja. Dit is 20 jaar. GFM.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 That you mean I'm so lucky But with that moon in